Uur. Dit is rondje Tjepkema met het NOS Journaal. Griekenland zal niet instemmen met strenge voorwaarden vanuit Brussel... voor steun om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat zegt premier Mitsotakis in de Financial Times. De Griekse economie werd door de financiële crisis van 2008 zwaar getroffen. Voor dit jaar waren de verwachtingen beter totdat de coronacrisis uitbrak. Volgens Mitsotakis zijn de Grieken een stuk wijzer geworden. Ze willen nu zelf bepalen hoe de hervormingen eruit zien. Afgelopen vrijdag kondigde hij een nieuw pakket maatregelen af van 3,5 miljard euro om bedrijven te helpen. President Trump verwacht dat de Verenigde Staten ruim voor het einde van dit jaar een vaccin of behandeling voor het coronavirus hebben. Dat zei hij in een toespraak bij het Witte Huis voor Onafhankelijkheidsdag. Hij loofde de wetenschap in de VS die hij omschreef als geniaal. Regeringsadviseur Anthony Fauci heeft gezegd dat hij voorzichtig optimistisch is over de mogelijkheid dat een vaccin begin volgend jaar beschikbaar zou kunnen zijn. Een van de demonstranten die gisteren op een afgesloten snelweg in Seattle door een auto werd aangereden is aan haar verwondingen overleden. Het is een vrouw van 24 uit Seattle. Een medebetoger ligt in kritieke toestand op de intensive care. De vrouwen hoorden bij een groep die in de nacht van vrijdag op zaterdag demonstreerde tegen politiegeweld na aanleiding van de dood van George Floyd. De snelweg was afgesloten, maar de bestuurder reed in de verkeerde richting via een afrit toch de weg op. Daarom zeilde hij geparkeerde auto's en raakte hij vervolgens de demonstranten. De politie doet onderzoek naar het motief van de bestuurder. Colombiaanse militairen hebben een belangrijke commandant van de guerrillabeweging ELN gedood. Hij zou betrokken zijn geweest bij een zware bomaanslag op een politieacademie in Bogota. Daarbij kwamen vorig jaar 21 mensen om het leven.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 FM. Met nu ZFM ZFM Jazz <middly> Jerry Mulligan samen met uh, meneer Chad Baker. Uh, prachtige combinatie. Het is voor uh, de meeste jazzliefhebbers een uh, bekend uh, verhaal. Dat uh, Mulligan groot is geworden door zijn optredens en opname... met uh, een band waar... Uh, geen piano of gitaar bij was. Geen begeleidingsinstrument. Geen akkoordenspelend instrument. En eh, dat betekent dat mensen heel anders moeten spelen in dat orkest. En dat hoor je ook wel. En dat is ook zijn handelsmerk geworden. Veel beroemd is hij ermee geworden. We gaan nog een stukje laten horen. The Lady is a Tramp. Ted Baker en Jerry Mulligan. Ik... Uh, heb... ik volg... de berichtgeving nauwlettend... over uh, jazz in de krocht. Want uh, de... maandelijkse sessions... die al vele jaren... meer dan 15 jaar plaatsvinden... met uh, ongelooflijk veel succes... in theater de krocht... zijn uh, abrupt gestopt... door uh, het uitbreken van het coronavirus. En uh, met spanning wordt afgewacht... wanneer alles weer een beetje in goede banen wordt geleid. En uh, Hans Rijmers, de voorzitter, en de zijnen... die hebben uh, een sprankje hoop gebracht... door op de website te zeggen dat ze uh, wellicht in september... de eerste zondag, zondag 6 september... weer zouden willen kunnen beginnen. En uh, met angst en beven wachten we af of dat niet... Uh, uh, weer teruggedraaid wordt. En uh, we gaan kijken. In de, de loop van de komende maanden gaat bekend worden of het doorgaat. En welke Nederlandse artiesten er dan gaan optreden. Want we hebben er al heel wat gehad. Maar de bron blijkt uh, onuitputtelijk. Uh, de bron met Nederlands jazztalent. Ik ga laten horen in dat kader een uh, groep. Rondom de zangeres Gea Griek. Met uh, onder meer Hans Mantel op de bas. Louis de Bij op het slagwerk. En, en dan horen wij een, een stuk. I can't believe that you're in love with me. <middels>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 That you're in love with me. En uh, wij horen op uh, de vibe van Lodewijk Bouwens. Ik ga nog een stukje draaien in een, uh, een andere uh, sfeer, ander tempo, ander ritme. It's wonderful. Clifford Brown Quintet met het nummer Sandu. Er zijn uh, natuurlijk uh, wereldwijd onwaarschijnlijk veel gezinnen... waar meerdere gezinsleden uh, muzikaal zijn en zelfs een orkestje vormen. En dat gaat van, uh, van de Kelly Family via de Mills Brothers... naar allerlei uh, bandjes en groepen. In Nederland hebben wij een... Uh, Zo'n fantastische groep. Waar uh, uit één gezin. drie uiterst muzikale zonen zijn. En dan heb ik het over de Bates Brothers. Dat zijn. Uh, de jongens. Alexander Bates, tenor sax. Peter Bates op de piano. Peter Bates uh, wordt al genoemd. De, de Nederlandse Oscar Pietersen. En Marius Bates op de contrabas. Alle drie gaan ze hun eigen weg en spelen overal en ergens. Spelen met uh, heel veel orkesten. Ze leiden allerlei projecten. Maar ze, doen, ze deden en doen ook dingen samen. We gaan nu de Bates Brothers horen. There ain't too, 13 ain't too much. De Bates Brothers, 13 Ain't Too Much. De uh, pianist Peter Bates blijft zitten op het podium. En uh, daar wordt, uh, wordt aangeschoven door Martijn Ittersen. Martijn van Ittersen, die ook uh, hier in de krocht furore heeft gemaakt. Ruud Jacobs en die gaan we z'n drieën begeleiden. Rita Reis, Under a Blanket of Blue.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 A dream of love for two Wrapped in the arms A sweet romance Under a blanket of blue It's jazz, Dat mag je wel zeggen. Koos van der Hout, trompet. Robert Fijn op de saxen. Leo van Oostrom sax. Erik Heinsdijk, trombone. Kajan Witmer, piano. Jan Voogd op de bas. En Dolf Helge op het slagwerk. We gaan naar een klein maar fijn Nederlands bijzonder groepje. En dan heb ik het over Bublen-Torop-trio. Met Dirk-Jan Torop, gitaar en zang. Wilco Jordi op de viool En Jean-Pierre Guirant op de accordeon I got rhythm I got rhythm I got music I got my girl Who can ask for anything more I got rhythm Music goes with it I got my girl Who can ask for anything more Open oh, trouble Never find him And my back door, too I got rhythm I got music I got my guy who can ask for anything My, well, all right, listen to Yordi, that guy got rhythm een tour op. En uh, op de, nu ligt op de draaitafel... een zangeres die al heel wat jaren meegaat... in het circuit. En dan heb ik het over mevrouw Susha Citroen. Die wordt hier begeleid door Fred Leeflang... op de tenoorsaktofoon. Kees Slinger op de piano. Jan Voogd op de bas. En Good old Martin van Duinhoven... op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een... Uh, nummer Wild Women Don't Have the Blues, Susha Sitoon Band. we maar dat het een optreden in de kroeg is met dat live applaus. We gaan naar een big band. Nederland telt ontelbare uh, uh, uh, aantallen big bands. En er zijn er een heleboel van een goed niveau. En er zijn er ook een heleboel van een fantastisch niveau. En een van de toonaangevende big bands is die van Jan Molenaar uit Noord-Holland. Uh, de naamgever, Jan Molenaar, is er uh, dit najaar, afgelopen najaar mee gestopt. Maar de band gaat gewoon verder. En ik ga nu een opname laten horen... waar uh, gezongen wordt door Hattie St. John. En we gaan luisteren naar het, uh, het nummer Count the Aces. <tied> Gaat de mooie bastoon als slotnoot van de, het nummer Count the Aces van de Jan Molenaar Big Band? In de jazzmuziek hoor je niet zo vaak als uh, solo-instrument de dwarsfluit. En wie daar heel groot in is geworden en uh, de fluit uh, bekend en beroemd heeft gemaakt, is meneer Herbie Mann. En die heeft. Uh, ook, uh, die speelde eerst de saxofoon, later fluit. En toen uh, is hij in die uh, eind jaren 50... Uh, is hij met een conga-speler uh, in zijn band gaan optreden. Nou, Toen was het hek van de Dam. En toen heeft hij heel veel uh, bossa-nova-invloeden in de muziek gebracht. En hij uh, heeft daar wereldfame mee gemaakt. En heeft ook nog een plaat opgenomen in Nederland... met het trio van Wessel. Ilken. We gaan luisteren naar Hubbyman met het stuk The Cuban Love Song. Cuban love song. We gaan het tweede uur ZFM Jazz op zondag afsluiten. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer met uh, Lils Macintosh. Weer een, uh, uh, met weer een, uh, zal ik maar zeggen, een de krocht bezetting. Als je gaat kijken wie er allemaal meedoen: Hugh Dijkhuizen ten sax Berend van de Bergpiano, Marius Beets. Daar hebben we weer. Op de contrabas En René Winter op het slagwerk. Lils Macintosh. En we zingen No More Blues. En na het uh, journaal en de reclame... zijn we er nog een uurtje. Tot straks. is my heart is right